Goedemiddag allemaal. Meisjes en jongens, er is vanmiddag weer heel wat te doen in de van. Voor de afwisseling zorgen de karakieten onder leiding van Willy François. Arie zit aan de vleugel. En verder is er nog een massa andere dingen te doen. Maar er is één ding hij op het hoofd. Eén ding is een echte verrassing. We hebben vanmiddag in de Wigwam uitgenodigd onze blanke broeder Jan Klaassen en Katrijn. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. En die gaan de karakieten nu zingende binnenhalen.